Twee uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Gezinnen met kinderen gaan door bezuinigingen... tenminste 37 euro per maand meer betalen voor kinderopvang. Voor hoge inkomens kan dat oplopen tot bijna 300 euro per maand. Minister Kamp wil een vaste bijdrage van 15 euro per gezin per maand invoeren. En daarnaast neemt Kamp nog een aantal andere bezuinigingsmaatregelen... zegt verslaggever Peter Blok. De oude bijdrage wordt ook nog eens verhoogd met ruim 16 procent. En de kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal uren dat je werkt. Dus je kunt je kind daar niet brengen als je bijvoorbeeld gaat tennissen of zo. Of een andere hobby gaat uh, uitoefenen. Nou verdien je samen meer dan 130.000 euro. Dan krijg je helemaal geen kinderopvangtoeslag meer voor je eerste kind. En ook krijg je minder voor je andere kinderen. De minister wil ook bezuinigen op het kindgebonden budget voor lage inkomens. Die regeling wordt beperkt tot twee kinderen en wordt afgeschaft voor ouders met een vermogen van meer dan 100.000 euro. Met alle maatregelen wil kampruim anderhalf 1,5 miljard euro bezuinigen. Hij denkt niet dat door de maatregelen moeders vaker thuis zullen blijven om voor de kinderen te zorgen. De nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit gaat onderzoek doen naar Tauwgree in Nederland. De kiemgroente wordt in Duitsland als de bron van de EHEC-besmettingen gezien. Volgens de NVWA zijn er geen aanwijzingen dat er besmette Tauwgree of andere kiemgroenten uit Duitsland in ons land terecht is gekomen. Toch worden er voor de zekerheid monsters genomen. Het Duitse ministerie van Landbouw brengt vanmiddag de eerste resultaten naar buiten van de tests op de mogelijke besmette kiemgroenten. De Europese Commissie wil de getroffen groentetelers compenseren. De Europese landbouwministers bespreken morgen en overmorgen... in Luxemburg hoe die steun eruit gaat zien. Staatssecretaris Bleker is voorstander van een noodfonds... voor de gedupeerde boeren. Ook andere lidstaten hebben daarop aangedrongen. Gevangenispersoneel kan voortaan bij een meldpunt terecht... met klachten over de arbeidstijdenwet. Op die manier wil vakbond Abfacabo FNV beter zicht krijgen... op de werkomstandigheden en de hoge werkdruk verminderen bezuinigingen en reorganisaties heeft gevangenispersoneel meer taken gekregen. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de werknemers de werkdruk veel te hoog vindt. De limiet van het toelaatbare is bereikt, zegt de vakbond. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel gevangenismedewerkers agressie en geweld als normaal beschouwen. De bond noemt dat schokkend en zegt dat er een cultuurverandering nodig is. VVD, CDA en gedoogpartner PVV willen de bezuinigingen op defensie aanpassen. Zo wil de VVD meer dan twee patrouilleschepen van de marine in de vaart houden om de Nederlandse handelsbelangen te beschermen, zegt Tweede Kamerlid Het Piraterijprobleem is een groot probleem, is een structureel probleem en vecht een permanente aanpak. En daarvoor zijn die OPVs, die patrouilleschepen, buiten gewoon geschikt en buitengewoon noodzakelijk. En dan kunnen we niet af met twee. Het CDA wil minder Cougar-helikopters wegbezuinigen. In totaal wil minister Hille 1 miljard euro bezuinigen op de krijgsmacht. De coalitiepartijen en de PVV steunen hem, maar willen dus wel enkele aanpassingen. Die moeten betaald worden door onder meer de verkoop van defensieterreinen... en het uitbesteden van onderhoud aan luchtmachtmaterieel. Het weer bewolkt met vooral in het oosten stevige buien en kans op onweer. Temperatuur van 17 graden aan de kust tot 25 in Limburg. Morgen veel bewolking, middags buien en in Limburg kans op onweer. Middagtemperatuur dan van 20 tot 23 graden. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl De spaaronline online rekening is de spaarrekening met een toprente van 2,7%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 5 voor 9 bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ik hoop dat de nieuwe stap de eerste stap is. Ja, in Portugal heeft rechts gewonnen bij de verkiezingen, en dat gaat betekenen dat er flink bezuinigd gaat worden. Met Steven de Voer van de Standaard daar gaan we daar straks over praten in de rubriek Wereldweek. Ja, niet de komkommer heeft het gedaan, maar de tauke, althans, dat verwachten de Duitse autoriteiten. En dat uh, horen we misschien later vandaag, of ze dat kunnen bevestigen. Professor Woltering, met u gaan we het hebben over die e-hek en over de tauke. Heeft u nou de afgelopen dagen gewoon komkommer, tomaat en sla gegeten? Ja, ik heb zelfs eigenlijk wat extra gegeten om de, de Nederlandse tuinders een klein beetje uit de ellende te helpen. Oké, okay, dus twee kroppen extra en ja. dan kunnen ze er weer tegen. Ja, en dat is uh, hard nodig, denk ik, want het is nu gebleken... wat we allemaal al dachten, dat die komkommer en uh, de sla... of de paprika, dat die er helemaal niets mee te maken heeft. Dus. Nee. Nou, en of de taugé dat dan wel heeft, dat gaan wij zo meteen met u bespreken. Ja. Aan tafel ook uh, zanger en acteur Bastiaan Ragas... samen met zijn vrouw Tooske misschien wel... een van de meest gefotografeerde celebrity-stellen... op de Hollandse Rode Lopers. Een boek geschreven over het vaderschap. Uh, maar die kinderen die, uh, die houden jullie heel bewust buiten de media. Uh, proberen we zoveel mogelijk, ja. De verhalen niet, want die zijn heel erg leuk en heel herkenbaar. Uh, maar die kinderen hebben er niet om gevraagd om uh, gefotografeerd te worden, dus daar proberen we zoveel mogelijk te omzeilen. Ja, heb je ze wel verteld dat er een boek over vaderschap van jou gaat verschijnen? Ja, de oudste is negen, dus die, uh, die ziet dat, hey, papa, daar sta ik ook in, ik zie mijn naam. Uh, en die andere is een vier, drie in één. Ja. Uh, maar voor hun is het allemaal zo uh, hetzelfde. Ja. Uh, ik denk dat het dat voor, uh, voor iedereen is dat het werk van papa en mama heel gewoon is. We gaan ook nog praten over claims op producten. Want hoeveel kip zit er nou in kippensoep? En hoeveel aardbeien en aardbeienvlaar? Er staan hier op tafel ook een heleboel producten. Bart van Opzeeland van Foodwatch. Ja, hoeveel kip moet er in kippensoep zitten? Um, dat maakt niet uit, maar je moet... Je mag het naar kippensoep noemen, uh, als het erin zit. Dus 0,01% kip is genoeg. En we hebben inderdaad een kippensoep gevonden, een Thaise kippensoep. Die had 0,01% kip erin zitten. En dat was kippensoep. Ja, nou rijken jullie woensdag een prijs uit. Uh, en dat is het Gouden Windei. Uh, wie die prijs mogelijk zou kunnen gaan krijgen, gaan we bespreken. En waarom jullie die prijs uitreiken natuurlijk ook. Onze dichter bij de dag. Vandaag is uh, Frank van Pamelen. Zijn uh, gedicht horen we tegen drieën. En heeft u een vraag of een opmerking, dan kunt u reageren via de mail. Dit is de dag of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. Ernst Woltering, hoogleraar, bent u in Wageningen. U zit ook in de studio in Wageningen en gaat met u praten over de EHEC-bacterie... die ons allemaal natuurlijk bezighoudt. En dan met name natuurlijk de vraag, waar komt die vandaan? Eerst was de komkommer de verdachte, nu de Tau Hoe waarschijnlijk is dat, dat het nu echt de Tau is? Nou, ik, ik denk dat ze nu niet een, een volgende keer een product gaan aanwijzen. wat het niet blijkt te zijn. Dus als je dat in ogenschouw neemt, dan neem ik aan. dat inderdaad de verspreiding van de bacterie. daar met de Tau begonnen is. Of de bron inderdaad de Tau is, dat weten we natuurlijk niet. Tau G kan door iets anders besmet zijn geraakt. Ja, ja, maar u heeft wel de verwachting dat dit uiteindelijk het eindpunt is... van de zoektocht, althans naar het product? Ja, dat denk ik wel, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Want uh, ja, steeds komt er weer nieuw nieuws naar boven... wat misschien weer nieuw licht op de zaak werpt. Maar het is in ieder geval uh, meer waarschijnlijk dat... Een dergelijk product, een bron zou kunnen zijn, dan dat we dat van een uh, verse komkommer uh, zouden krijgen. Hoe legt u uit waarom dat bij Tau -G dan waarschijnlijker is? Nou ja, het, het hoort natuurlijk niet zo te zijn. Dat moet ik uh, vooraf zeggen. Want alle, alle regels en protocollen horen dusdanig te zijn dat het ook bij dit soort producten niet voor kan komen. Maar uh, de zaadjes waar uh, Tau -G uit wordt gemaakt, dat zijn in principe voedselproducten en die eet je dus op. En, Mocht zaad besmet zijn geweest. Dat wordt eh, normaal gesproken ook ontsmet, natuurlijk, voordat eh, dit soort eh, spruit, eh, spruiten ervan gemaakt worden. Maar het is meer aannemelijk dat in een proces waar al die eh, Taugee eh, zaadjes met elkaar ontkiemen in een vochtige omgeving met een hoge temperatuur, dat er inderdaad, mocht er een besmetting zijn, dat er ook inderdaad alles besmet raakt. Ja. Dus dat die besmetting zich door de hele partij... of misschien door het hele bedrijf uh, kan gaan uh, verplaatsen. Het is een product wat vatbaarder is voor besmetting... dan bijvoorbeeld een komkommer of een tomaat? Ja, het dat gaat alleen al uh, om het feit dat het uh, heel direct uit het zaadje komt... en dat het dus ook nog in contact met, uh, met de zaadwand heeft gestaan... die normaal gesproken natuurlijk eventueel uh, ja, aan de buitenlucht blootstaat... En verder zijn de omstandigheden, het kiemplantje is heel teer, er kunnen heel makkelijk beschadigingen ontstaan en het is heel vochtig en warm. En dat is voor een bacterie meestal een hele prettige omstandigheid. Maar ik moet er wel bij zeggen, gelijk, dat deze bacterie hoort daar normaal gesproken niet op. Die is geen onderdeel van groente en fruit. Nee, dus daar moet iets gebeurd zijn waardoor die bacterie er toch in terecht is gekomen. En hoe, ja. hoe kan dat gebeuren? Ja, daar zou je allerlei dingen voor kunnen verzinnen... en er is in de media natuurlijk ook al van alles genoemd... maar vooral wordt dan genoemd dat eventueel... in plaats van met schoon leidingwater... de zaak met slootwater bevloeid zou zijn... Want die kieming die heeft natuurlijk water nodig. Die, die zaadjes en die kiemen die worden besproeid met water. En uh, daar hoor je schoon water voor te gebruiken. Dus je hoort hygiënisch te werken. Maar het zou natuurlijk kunnen dat dat in dit geval niet gebeurd is. En dat er dus ja, vuil water is gebruikt. En nou dan zou dat kunnen. Ja, het is allemaal nog speculeren, zeg ik er ja. nog maar even bij. Um, hoe is het eigenlijk met de, in Nederland als het gaat uh, om controle... op bijvoorbeeld hygiënisch werken in zo'n bedrijf waar Tauge ontkiemd wordt? Ja, in, in ieder geval in Nederland zijn daar hele strakke en duidelijke protocollen voor. En uh, die worden enerzijds door de overheid voorgeschreven... en anderzijds door alle uh, beroepsverenigingen worden die vaak nog eens uh, aangescherpt... en gezorgd dat uh, op hygiënegebied alles goed is. En dat is in feite om te voorkomen dat zich een, uh, een voedselveiligheidsprobleem gaat voordoen. Ja, en hoe is dat in Duitsland? Ik verwacht dat dat in Duitsland net zo streng is als in Nederland. Ja. Dus ik, ik verwacht daar op zich uh, geen enkel probleem. En het komt ook nog eens bij dat dit soort uh, producten... Die staan, uh, omdat in feite het zaadje al als een, een direct uh, voedsel wordt gezien... en niet als een uitgangsmateriaal om een plant te maken. Dus deze zaadjes worden eigenlijk al behandeld als zijnde voedsel... en die worden nog eens extra gecontroleerd, onder andere op E. coli. Ja, dus u zegt eigenlijk, die controle, daar is niks mis mee. Als het dan toch fout is, dan moet er toch ergens in die keten wel iets verkeerd zijn gegaan. De afgelopen dagen hadden we heel veel discussie dan over die veiligheid van die tuinbouwproducten. Zoals uh, de, de, de tomaat en de komkommer en de sla. Um, ja, hoe, hoe heeft u daarnaar geluisterd eigenlijk, naar al die discussies de afgelopen week, sinds de uitbraak van die EHEC? Nou ja, eigenlijk met, met ongeloof. En, en dan moet ik eerlijk zeggen, dat vooral ongeloof over hoe de media maar in dit geval ook uh, de Duitse regering natuurlijk... Ja, heel gemakkelijk naar, naar een, een productgroep wijzen... zonder dat er enig echt bewijs voor is. En nou, dat heeft een gigantische impact voor zo'n industrie natuurlijk. Ja. Je zal maar komkommer zijn. Dan uh -huh. heb je die de afgelopen weken uh, op de, op de vuilnishoop kunnen gooien. Ja. Bart van Opzeeland, ook bezig met voedsel. Ik kwam net binnen en zei... Ja, ik heb me ongelooflijk over oplopen winden, waarover met name? Oh ja precies wat, uh, wat meneer ook zegt. En als je dan bijvoorbeeld kijkt als er een ongelooflijke ramp in een land gebeurt... het eerste wat je de overheid hoort roepen... Um, de volksgezondheid is niet in gevaar. Dus ze proberen altijd eerst kalm te blijven. En wat er nu gebeurt is, is het tegenovergestelde. Ja, omdat de overheid gaat roepen het zijn mogelijke komkommers. Precies. Ja, ja. En dat blijkt dus uiteindelijk niet zo te zijn. Nee, maar meneer Woltering, is het niet ook heel begrijpelijk dat over, zo'n overheid ook denkt... ja, wij moeten ook benoemen wat er, wat er gaande is... Ja, maar ik denk dan toch dat, dat het geven van de juiste informatie... toch het allerbelangrijkste is. Want nu is eigenlijk iedereen bang. En ook vandaag lees ik nog uh, op, op de nieuwssites... Uh, uh, dan wordt ook broccoli genoemd en dan worden spruitjes genoemd. U doet nou, dat het nu is ook, hè? Een... Ja, en, okay. maar ik probeer daar dus bij te zeggen... dat dat dus absoluut niet om deze producten gaat. Het gaat om, in dit geval om uh, touw En daar wordt dan in één adem worden kiem, groenten genoemd en ja we hebben ook broccoli kiemgroenten maar dat is niet hetzelfde als broccoli dus een, een uh, ja, laten we zeggen een leek op dit gebied die denkt van, oh, is er ook al iets met de broccoli? Maar dat is dus niet waar. Nee, is, kan het anders? Kan het zorgvuldiger en, en, en zodat ja, niemand in, onnodig in paniek raakt, maar dat mensen ook niet producten gaan consumeren die mogelijk gevaarlijk zijn. Nee, ik denk dat het zeker veel zorgvuldiger kan. En ja, ik, ik denk dat er ergens uh, het is begonnen met een uh, met de Duitse overheid die inderdaad een aantal producten aangewezen heeft als de boosdoeners. En dat hebben ze toch waarschijnlijk gedaan... Eh, na eh, wat ze dachten dat het gedegen onderzoek was. Maar ja, ik denk dat dat toch heel gevaarlijk is. Je moet het misschien doen, maar ik, eh, het blijkt nu dat het allemaal niet waar is. En het brengt de consument gigantisch in verwarring. Ja. En hoe vindt u dat de Nederlandse overheid de voorlichting aanpakt? Zo die er al is. Uh, ja, inderdaad, zo die er al is. Nou. <laughs> Want ik zit me inderdaad af te vragen of ik iets gehoord heb van de Nederlandse o Ik geloof het niet. Zou, nou, niet, moet dat niet echt veel. Nee. Is het uh, nodig? Nou, ik, ik zou wel willen inderdaad dat, dat iemand in ieder geval uh, de juiste informatie naar buiten brengt. En dat het niet alleen overgelaten wordt aan de media. Nee. En, en wie zou, die, wie zou die, die rol... Die moeten nieuws maken natuurlijk, en dat, dat begrijp ik ook wel, maar ja... Die, die raadplegen deskundigen, en, de deskundigen ja, en die spreken elkaar soms tegen. En dat is ontzettend lastig, maar je moet daar vooral denk ik het, uh, de bevolking niet mee in verwarring brengen. Nee, maar wie, wie zou die rol in Nederland op zich moeten nemen wat u betreft? Ja, misschien toch de voedsel en wareautoriteit. Uh, dat die naar rijp uh, beraad uh, beslissen wat ze wel en niet naar buiten willen brengen. Ja, Bart van Opzijland, maar... heeft u daar ideeën over? Ja, ik denk dat in eerste instantie de overheid hier uh, de verantwoordelijkheid uh, heeft... Om, uh, om de burgers goed voor te lichten, ja. Ja, ik, hoor, ik heb wel een paar keer meneer Coutinho gezien van het RIVM. Uh, meneer Woutging, is dat voldoende? Nou, maar ik vond die informatie niet zo duidelijk. Hè, want dat is natuurlijk geen specialist op het gebied van, uh, van groenteketens. Dus uh, die heeft wel iets over die bacterie gezegd. En dat waren ook hele nuttige zaken. Die ook heel belangrijk zijn. Maar die heeft niet, ja, laten we zeggen, de angst uh, uit de lucht uh, gehaald. Die... Die eigenlijk niet had moeten zijn. Was nee, Jan Ragels als gewone burger. Ja. ben je bang geweest de afgelopen dagen? Ik ben enorm <laughs> bang geweest. Ik heb niets meer durven eten. En je ik ziet er ook een beetje bleekjes ja, uit. Ja, ik ben een beetje bleekjes geworden. En ik, vind het, ik maak me ook altijd. Uh, ik ben altijd enorm. Uh, ik schrik altijd enorm als de overheid mij iets vertelt... of mij iets wijsmaakt, of mij ergens op wijst. Dus dat is heel fijn dat ze dat dit keer in Nederland niet gedaan hebben. Nee, de overheid, ja. Maar ook mensen laten zich ook wel zo ons... Het is altijd de media, het is altijd de overheid die faalt. Maar het is nooit de mens zelf die nuchter nadenkt... en denkt, nou goh, wat vind ik er zelf van? En hoe snel zal het allemaal gaan? Ik vind mensen ook... Uh, als lemmingen achter elk nieuwtje aanrennen. En de mensen zijn ook zelf verantwoordelijk. Ja, heb jij zelf gewoon komkommer gegeven? Ik dus? heb heerlijk komkommer en tomaten gegeven, <laughs> Met vier kinderen ook. Okay, ja. En ik, we, we maken elkaar allemaal echt hartstikke gek met die onzin. Is dat zo, meneer Woltering? Ja, dat is uh, zonder meer. Dat kunt u bevestigen. dat Dank u wel. Even nog over die tau-gay. Want uh, de, de tau -gay, ja, hoe noem je ze noemen? Kwekers, denk ik, ja. Die, die zijn erg uh, terughoudend nu met het komen in de media. Dat hebben wij zelf ook gemerkt. Uh, begrijpt u dat? Nou, eigenlijk, eigenlijk begrijp ik dat niet. Ik denk dat ze juist uh, wel naar voren moeten treden... en uitleggen hoe hun bedrijf in elkaar steekt. En dat, dat er niet zomaar wat aangerost wordt, wordt met zaadjes... die dan uiteindelijk in Taugee uitmonden. Maar dat dat allemaal hele serieuze bedrijven zijn... die alle regels uh, allemaal prima naleven. Ja, en, en dat zou juist dus zinnig zijn... om dan eens even de camera naar binnen te laten... en dat te laten zien bijvoorbeeld. Ja, ik denk het wel. Want uh, ja, wat, wat weet een consument ervan hoe dat allemaal tot stand komt uh, in die tuinbouwketen? Het ja, weet... is vaak uh, totaal onbekend. Ja, Bart op Zeeland, van op Zeeland. Weet de consument überhaupt eigenlijk waar de producten vandaan komen die in de supermarkt liggen? Nee, die informatie uh, die is, die, die zijn we volledig kwijt. We zijn helemaal losgeslagen van ons voedsel eigenlijk. En dat is ook nou ja, een van de redenen waarom we er zijn. We willen graag dat er meer transparantie ontstaat. Dus... Uh, het initiatief voor uh, die kweken lijkt me een prachtig begin... maar op vele plekken in de voedselketen, denk ik. Ja, dus dat is zinnig om daar nog uh, even wat meer uh, openheid ook over te hebben. Professor Woltering, ja, uh, die touwkeekweken, u zei net... nou, ik denk, het lijkt mij heel waarschijnlijk... dat dat het laatste product is wat genoemd gaat worden. Uh, als dan geïdentificeerd is wel, uit welk product het komt... wat is dan de volgende stap? Wat, wat moet er dan nog meer? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken... waar die bacterie dan uiteindelijk op dat product is gekomen... Want normaal gesproken worden die zaadjes gecontroleerd... en die zaadjes die worden ook nog ontsmet voordat ze gekiemd worden. De omstandigheden tijdens kiemen, daar zijn allerlei regels voor. En we eten natuurlijk al, al heel lang taugee. En ja, een enkele keer gaat er iets mis... maar dan moet je dus gaan zoeken naar wat is nou precies de oorzaak dat het mis is gegaan. Ja, en is dat terug te vinden? Want ik hoorde gisteren ook wel zeggen... het is ook heel goed mogelijk dat we zo'n uitbraak hebben van EHEC... en nooit zullen ontdekken waar de bron zat... Ja, dat kan heel goed, maar ik denk toch uh, dat als je met z'n allen logisch nadenkt en eens goed gaat zoeken. Uh, en probeert ook: uh, ja, dit is toch een soort recherchewerk. Ook probeer de waarheid boven tafel te krijgen. Wat is er nou precies in die keten gebeurd? En, nou ja, die keten is dusdanig opgebouwd... dat het ook mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld na te gaan... waar de zaadjes vandaan komen, hoe de zaadjes behandeld zijn, et cetera. Dus ik heb toch wel goede hoop... Ja. Uh, dat er nog een, uh, een reden voor dit alles boven water komt. Nou, dat zou toch mooi zijn. Ja. Later vandaag horen we mogelijk nog meer van de Duitse autoriteiten. En ik vertel vast dat wij morgen in Dit is de Dag ook nog een reportage uitzenden... over de samenwerking tussen een Gronings ziekenhuis en een Duits ziekenhuis... bij het helpen van de EHEC-patiënten. Blijft u uh, zitten in de studio in, in Wageningen, uh, Ernst Woltering. Ja, we blijven. Doen praten over eten, maar op een iets andere manier met Bart van Opzeeland. Je hebt allemaal producten hier uh, op tafel uitgesteld. Wat staat hier allemaal? Uh, ik heb hier uh, fruitflesje aardbei peer van Nestlé. Ik heb uh, crystal clear uh, shine cranberry Vlierbloesem. Ik heb liga fruitkick. Ik heb Limburgse asperge crème soep, uh, die ook eens verkocht werd als Franse uh, Frans asperge crème soep. En ik heb hier... Um, Mona uh, Joki drink, magere drinkjoghurt met een vleugje aardbeiensap. Kijk aan, nou, dat klinkt allemaal buitengewoon aantrekkelijk, maar dat staat hier niet om ons uh, nu mee te voeden. Aanstaande woensdag reiken jullie een prijs uit. Wat voor een prijs is dat? Uh, dat is het gouden windei. En dat is de prijs voor het meest misleidende product uh, van het jaar. En die kunnen consumenten uh, opstemmen. En zo uh, komen we dan tot een winnaar. Ja, nou, ik ga, we gaan even luisteren naar een stukje. Dat is niet per se van een product wat bij jullie hoort, maar wel van hoe reclame. Uh, in zijn werk gaat. b proactief. Ach, je moet er wat voor doen. Maar zo heb ik wel mijn cholesterolgehalte verlaagd. Verlaag ook je cholesterol aanzienlijk. Gebruik elke dag b proactief. Ja, claims dus op producten, hier dus op boter. Uh, en jullie onderzoeken die en uh, prikken nog wel eens door wat uh, mythes heen als het ga daarom gaat, hè? Inderdaad. Ja. Ja. Ja. Bijvoorbeeld van de producten hier op tafel, wat, wat klopt er niet? Nou, uh, die crystal clear shine, uh, die, die, hun hele marketing zegt dat vrouwen ervan gaan stralen. En dat schijnt <lacht> dan te komen door de... Zal ik eens even een slokje nemen? Uh, ja, oh, <lacht> oh, oh, ja, ziet ja, ja, het ja, ja, <lacht> ja, mooi. Toch proberen, <lacht> ja. uh, En dat zou dan komen door de aloe uh, Nou, Mocht je ervan gaan stalen, dan moet je aloveren op je huid smeren. Maar als je het tot je neemt, dan werkt het laxeren. Dat is het enige wat bekend is. Dus je gaat er echt nooit van stralen. En daarbij uh, gaan ze dan plat op het feit dat het uh, bronwater is. Maar de regels in Nederland voor drinkwater zijn veel strenger. Dus wat dat betreft zou je beter gewoon kraanwater kunnen drinken. Want dat is... Veel veiliger. Niet dat het onveilig is, uh, nee. begrijp ik me niet verkeerd. Maar de regels voor drinkwater zijn strenger dan die voor bronwater. Ja, dus je zegt er eigenlijk, die claim die klopt gewoon niet. Wat er voorgesteld wordt, dat is, dat is eigenlijk een onzin. Ja. Uh, daar willen jullie doorheen prikken. En dat doen jullie dan door zo'n ludieke prijs uh, ja. uit te reiken. Wie zijn er genomineerd dit jaar? Uh, nou, dit water dus? Dit is water. Nestlé fruitflesje, uh, bij peer, liga. Wat, wat, wat is daar niet goed uh, Nou, Dit is een, uh, een drankje voor, uh, voor kinderen. Uh, um, Opvolgmelk heet Even goed opletten, Bas. Ja, ja. ja ik ben heel gespitst. Um, en het wordt dan gezegd dat het voor kinderen voor 6 tot 36 maanden is. Nou, Opvolgmelk uh, wordt gegeven aan kinderen die stop met borstvoeding... maar die nog niet aan gewone voeding toe zijn. En dat is maximaal tot een jaar. En daarna moeten ze mee gaan eten. Maar Nestlé zegt dat dit voor kinderen tot 36 maanden is. Ze proberen gewoon hun markt te vergroten. Het heet fruitflesje, maar er zit eigenlijk amper fruit in. En daarbij... Uh, is het heel belangrijk dat jonge kinderen smaken leren en de verschillende consistenties van fruit? En dit smaakt vlak, met als gevolg dat uh, die kinderen dus niet vers aan verschillende smaken wennen. En met de kans dat ze in de toekomst dan slechte eters worden. Hm. En als jij uh, je kaakspieren niet ontwikkelt, dan schijnt dat te leiden tot uh, uiteindelijk tot uh, moeilijkheden met sprake op latere leeftijd. Nee. Dus nou, ja. Dat deugt dan ook niet. Aan. Is, nog, uh, een, nog eentje? Nog eentje: Liga Fruitkick met 46% fruitvulling. Uh, maar er zit maar 6,7% fruit in. Want de term fruitvulling is niet beschermd in de wet. Dus die mag je gewoon gebruiken. Nou, en dan noemen we het gewoon fruitvulling. Maar eigenlijk is dat gewoon sham wat erin zit. Veel suiker en een beetje fruit. Ja, dus we worden gewoon opgelicht eigenlijk. We worden misleid waar we bij staan. Ja, maar dat, dat, is toch, dat, dat laten we toch ook zelf gebeuren dan? Uh, tuurlijk. Daar hebben we als consument, uh, moeten we daar doorheen prikken. Maar de gemiddelde consument wil in 10 minuten door de supermarkt. Dus die kijkt alleen naar die voorkant. Dat weten die fabrikanten donders goed. Op de kleine lettertjes, op de achterkant. Daar kan je de juiste informatie vinden. Maar... Je hebt als consument het recht om te weten. En ik vind dat, of voetwaarts vindt dat de industrie, de levensmiddelindustrie... de plicht heeft om consumenten eerlijk voor te lichten. Ja, en dit, en niks dit, dit, mis met marketing, maar niet misleidende marketing. Het moet wel eerlijk blijven. Ja. Steven Voer, afkomstig uit België. Krijg je daar allemaal eerlijke producten in de supermarkt? Of <lacht> krijg je ook dit soort producten? Ik, uh, wij krijgen daar ook dit soort producten. Het is... Uh, er is één verschil, en het is misschien een beetje flauw dat ik dat zeg. Uh, dat natuurlijk, zodra ne Nederland, België eten. Ja. Dat, dat is, ja, daar, daar zijn wij wel wat chauvinistisch op. Dat wij, ik denk dat de gemiddelde Belg echt wel meer staat op, op, op vers en weten waar het vandaan komt. En minder snel naar de supermarkt gaat naar dubieuze merkproducten met schreeuwelijke teksten. Ja, okay, dus maar meer is... de warme bakker en de slager ook ja, de hoek. Nog iets meer op kwaliteit redden. Uh, Bart van Opzeeland, hoe, hoe gaan jullie nou in je werk... Wer gaan je een karretje boodschappen kopen... en dan onder de microscoop allemaal kijken wat erin zit? Hoe werkt het? Uh, nou, We krijgen heel veel tips binnen van consumenten... die leiden tot inspiratie. Uh, we houden zelf natuurlijk de supermarkt en de reclames in de gaten. En op het moment dat we dan een product gekozen hebben... dan, nou, dan gaan we kijken wat voor claims staan er allemaal op staan. Zijn die terecht, dus versus de ingrediënten die in het product zitten? Dan bellen we als consument naar de consumentenservers. We nemen contact op met eventueel andere relatieve bronnen... en uiteindelijk zoeken we contact met het bedrijf zelf... door middel van een vragenlijst. Ja. En dan komen we tot een eindconclusie. En dan één keer per maand uh, ja, hebben we dus een, een, nieuw, een nieuw misleidend product op ja. onze website. Ze zijn erg blij met jullie, zijn die fabrikanten. Um, nee, maar ik denk dat het goed is dat ze een spiegel voor krijgen. En het leidt dus ook tot verandering. Want Friesland Campina heeft bijvoorbeeld vorig jaar... het product uh, Mon uh, Mona Joki uh, Drink Aardbei aangepast. Er zat 0,6% aardbei in... Toen heette het uh, Joki aardbeien. Tegenwoordig heet het magere drinkjoghurt met een vleugje aardbeiensap. Ja. En, kleed... en dat klopt. En dat klopt. Want het is maar 0,6 procent. Dus ik zou eigenlijk de levensmiddelenindustrie willen uh, oproepen om het goede voorbeeld van Friesland Campina te volgen. En uh, te stoppen met het misleiden van, uh, van haar klanten. Ja. Voel jij je misleid? Ja, ja heel Lijfant. vaak. Ja. Dat ja. vind ik dan heel onfatsoenlijk. En ja, gewoon oplichting wat je zegt. En dat begint al bij eieren, graseieren, leg eieren, ronddeel -eieren. Nou ja, daar ben ik nogal een puntje van. Het enige ei wat jij eigenlijk moet eten is een eco-ei. Want dan heb je wel een, een, een scharrel-ei. Van een ja. kip natuurlijk. Maar dan worden daar de, de, de, de snavels van afgeknipt en dat soort ellende. Dan scharrelt hij wel lekker, maar dan zonder snavel. Dus het enige, <lacht> maar dat staat er dan niet op. Dat staat er dan niet op, want je ziet leuke vrolijke kippetjes op het ding. Dus dat soort dingen, eco-eieren en allemaal dit soort onzin. Limburgse asperge en dan blijkt het Frans. En dan is het gewoon een pakje zonde met, met een beetje poeder. Ja, het is, het is, gewoon, het is, gewoon, het is gewoon oplichting. Ja. Het is gewoon heel maag. Maar Bart van Opzeeland, is het ook niet onze schuld als consument... dat wij dat gewoon dan maar toch kopen? Ik bedoel, als we dat niet zouden doen, dan maken ze het ook niet, toch? Um, nou ja, ja, maar niet onze schuld. Ik denk dat we daar um, gezamenlijk uh, uh, debet aan zijn. Um, als je gaat kijken naar de prijsontwikkeling. Na de oorlog betalen we 50% van onze salaris aan eten. Tegenwoordig is dat uh, tussen de 8 en 12% in Nederland. Ja, dat betekent dat er ook wel ingeleverd moet worden op kwaliteit... wil je nog winst kunnen maken. Dus uh, ja, de consument moet kritischer zijn um, en vaker... Uh, de, een klacht neerleggen bij de fabrikant... dat ze hier niet van gediend zijn. Want op die manier, we uh, zien het... kunnen we de verandering uh, bewerkstelligen. Maar ik denk dat de levensmiddelenindustrie... hier net zo goed uh, zijn verantwoordelijkheid heeft te nemen. Hm. Die moeten gewoon eerlijk zijn... en die... concurreren op kwaliteit... en niet op uh, uh, ja, gebakken lucht. Nee, gebakken lucht. Maar reclame is natuurlijk heel vaak gebakken lucht. Uh, uit uw verhaal hoor ik dat ze zoeken gewoon de marges op. Ze claimen dus net niet iets wat strafbaar is. Ja, maar dan precies. En dan is dus de vraag, um, is die wet dus wel goed genoeg? Waarschijnlijk um, moeten daar dingen in veranderen... zodat er een einde komt aan dit soort uh, ja, leugenachtige praktijken. Ja, ja. Mag, mag ik ook even iets ja, vragen meneer, aan Bart? Uh, ik, want ik, ja, er staan allerlei dingen op die producten. En uh, ja, het boeit mij niet zo heel veel uh, hoeveel, <lacht> hoeveel, hoeveel uh, aardbeiden er nou precies in zit. Maar er zijn natuurlijk ook... Uh, gezondheidsclaims. Ik vroeg me af of, of dat nu al een beetje ingeperkt is, dat, dat uh, gezondheidsclaims op producten die liggen, dacht ik, nu wat aan strengere banden, dacht ik. Ja, dat, dat, er wordt nog steeds aan gewerkt. Uh, er waren 44.000 gezondheidsclaims in Europa, en die worden nu allemaal onderzocht. En uh, het, het ziet naar uit dat tussen de 80 en de 90 procent van alle gezondheidsclaims op producten in Europa gaan sneuvelen, omdat ze wetenschappelijk niet overeind kunnen blijven. Ja, En, en dat, dat uh, professor Woltering, dat, dat irriteert u, de gezondheidsclaims? Nou, dat, dat irriteert mij mateloos. Want uh, als je inderdaad denkt dat je bepaalde producten uh, zou moeten kopen omdat ze je gezondheid uh, bevorderen of uh, ziektes tegengaan, ja, als, als dat niet klopt, dan denk ik dat je heel erg verkeerd bezig bent nee. als, uh, als fabrikant. Wat je nog meer op het gouden winterij wou zeggen, op het verkeerde, op het wind, zeggen. Op ja. het verkeerde bezig <laughs> Helpt dat die prijs? Je zei ja, uh, sommige producenten passen zich aan. Hoe reageren ze eigenlijk als jullie bellen? Um, ja, ze zijn natuurlijk niet blij. Maar uh, ja, die consumenten zijn ook niet blij. En uh, ja, uiteindelijk is toch de klant koning. Dus uh, de fabrikanten zullen uh, ja, de lange adem van uh, hun, de consument in hun nek houden... totdat uh, zaakjes ten gunste van de consument veranderd ja, zijn. En worden jullie altijd vriendelijk te woord gestaan? Um, over het algemeen wel, maar niet altijd. Nee. Maar ik zou in ieder geval al die consumenten op willen roepen... om nog eventjes te gaan stemmen. Op het meest misleidende product, zodat we een duidelijk signaal naar de levensmiddelenfabrikant kunnen afgeven ja. op www.foodwatch.nl. En, en uh, kan je misschien een tipje van de sluier oplichten wie op dit moment uh, bovenaan staat? Uh, dat kan ik niet. Nee? Helaas. Dat wil nee. je niet of nee. dat kun je niet? Um, dat wil ik niet. <lacht> nee, nee. oké. Okay. Dus we moeten nog even afwachten. Nog even wachten. Goed, wat doen jullie de rest van het jaar als jullie niet het gouden windei uitleiden uh, als Foodwatch? Uh, nou, we zijn op dit moment bezig met de procedure tegen het ministerie van Economische Zaken, omdat we willen dat de informatie over de hygiëne in de horeca openbaar gemaakt worden, zodat je als consument die informatie mee kan nemen in je overweging of je in een restaurant wil eten of niet. Dat is ook weer in ons belang als consument. Precies. Goed. Hartelijk dank. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel verder... met Bastiaan Ragas over vaderschap... met buitenlandcommentator Steven de Voer over Portugal... en Ernst Woltering en Bart van Opzeeland zitten ook nog aan tafel. Over twee uur op deze zender het Radio 1 Journaal. Tim Overdiek, wat willen jullie weten van de luisteraar? Het gaat over de kinderopvang. Vanmiddag is bekendgemaakt met hoeveel en voor wie de kosten gaan stijgen. Alle details in een artikel op onze site nos.nl. De concrete vraag aan u, de luisteraar, hoeveel gaat u extra betalen... En is dat dan een reden om meer of minder opvang te nemen? Reageer via Twitter, apenstaart NOS Radio 1 of op ons weblog op de site nos.nl. Dankjewel, Tim. Dat is om half vijf. Nu eerst het nieuws van half drie. Gelezen door Ewout Jong. Radio 1. Het NOS Journaal. Vakbond Afva Cabo FNV heeft een meldpunt geopend waar gevangenispersoneel overtredingen van de arbeidstijdenwet kan melden. De bond wil daarmee beter inzicht krijgen in de werkomstandigheden en de hoge werkdruk verminderen. Door bezuinigingen en reorganisaties heeft gevangenispersoneel meer taken gekregen. Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de werknemers de werkdruk veel te hoog vindt. VVD, CDA en gedoogpartner PVV willen de bezuinigingen op defensie aanpassen. Ze willen onder meer twee patrouilleschepen in de vaart houden en minder Cougar helikopters wegbezuinigen. Daardoor zouden er voorlopig nog acht van deze helikopters blijven vliegen. In totaal wil minister Hille 1 miljard euro bezuinigen op de krijgsmacht. Gezinnen met kinderen gaan door bezuinigingen tenminste 37 euro per maand meer betalen voor kinderopvang. Minister Kamp wil daarnaast een vaste bijdrage van 15 euro per gezin per maand invoeren. Ook gaat de inkomensafhankelijke bijdrage omhoog. Met deze en andere maatregelen wil minister Kamp iets doen aan de uit de hand gelopen kosten voor kinderopvang. En op het Stanislas College aan de Henriette Roland Holstlaan in Rijswijk is een gewonde gevallen bij een steekpartij... De politie heeft drie verdachten aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht... en rond deze tijd komt de school met een verklaring over het incident. En dat is het nieuws op dit moment. AWB ah, verkeersinformatie. Geen files, wel een bericht van de spoorwegen. Want tussen Zevenbergen en Oudenbos rijden geen treinen. De brandweer heeft het treinverkeer daar stilgelegd... en de vertraging is meer dan een uur. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... Bastian Ragas, Steven de Voer, Bart van Opzeeland en professor Ernst Woltering. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD of ga naar de website ditistedag.nu. Bastian Ragas, ik heb hier een drukbroek liggen van een boek van jou. Komt aanstaande woensdag uit, het heet... maar je krijgt er wel heel veel voor terug. Wat een prachtige titel. Dank je. ging net in het nieuws over kosten voor de kinderopvang. Ja. Je hebt zelf vier kinderen. Ja. Ben je ook getroffen? Uh, nou ja, wat dat betreft hebben wij een, een beetje een andere positie... wellicht door de meeste mensen, uh, want wij verdienen wat meer. Je hebt gewoon geld zat, wou je eigenlijk zeggen. Ja, nou, niet, nou ja, geld, nee, nee. Maar bedoel, je moet dat een beetje oppassen, uh, vind ik... om te oordelen over andere mensen, om te zeggen van... god, nou, dat kan je toch wat betalen of dat kan je toch zo regelen. Ja. Ik ben er altijd wat voorzichtiger in. Ja, je beperkt je gewoon tot je eigen gezin. Je hebt vier kinderen, uh -huh. een één zoon, drie dochters. Op het moment dat je je eerste kind kreeg... wat was toen de grootste verandering in jouw leven? Nou, het was voor mij een soort shock en all... Oh, dat ik um, heftig. Ja, dat was heel heftig, ja. En dat had ik eigenlijk niet eens door op het moment dat hij geboren werd. Want ik wilde heel graag kinderen. En ik was ook heel erg blij dat ik kinderen kon krijgen. Um, maar ik vond dat heel erg heftig. Ik, had daar, ik was dertig uh, uh, en ik, uh, ik, was me niet, uh, ik had me niet voorbereid op alle veranderingen die erbij hoorden. Want op het moment dat je kinderen krijgt, denk je toch... het is een soort uh, handtas en ik neem hem mee. En we gaan gewoon lekker naar de kroeg. Of we gaan nog een beetje eten. En nou, oppas regelen we wel. En, maar zo zit dat toch niet in elkaar. Nee, het was toch iets ingrijpend. Ja, het is volledig ingrijpend. En zeker uh, in dit geval hebben we de vier. Dat is ook best veel. Ja. Um, maar als je dat serieus goed wil doen en een goede vader wil zijn... wat ik toch wel als mijn belangrijkste taak zie... Um, dan, uh, dan verandert alles. Dan verandert je relatie, je, je, je tijd, je vrije tijd, je vakanties. Je gaat niet meer naar je bietstam, je gaat naar de camping. Je auto verandert, er moet een auto in en er moeten, er moeten stoeltjes in passen. Zelfs je bankstel verandert. Mijn bankstel verandert. <gül> en nou zat ik in een boybandje, dus ik had twintig jaar lang, of tien jaar lang in mijn twintiger jaren. Was ik, zat ik in een boyband en danste ik overal als uh, hip en happening, popsterretje overal rond. En toen kwam ook wel de, de cultuuromslag van papa met een bakfiets en plakplaatjes en campings. En uh, ja, ik vond dat echt heel erg heftig. En ik merk aan als ik die verhalen vertel dat iedereen een beetje moet gliffen. Maar vooral mannen, ja, inderdaad. Die, die herkenden dat ja. Ja, de vrijdagmiddagborrel en het weekendje stappen. En je, je zaterdagavond of je zaterdagmiddag voetballen. Of je, en je relatie, je vrouw. Er is opeens een, iemand anders die toch veel belangrijker is dan jij. En zeker tijdens de zwangerschap. En je zit er als man echt bij als een zak potgrond. Het is, het is gewoon niet zo heel veel. Ah, nou, je ziet er niet uit als een zak potgrond in ieder geval. Nou, dus jij de... dacht, ik schrijf daar maar eens even een boek over... Ja. voor die arme mannen. Voor die arme voor die mannen. die lotgenoten. Ja, die roze wolk die echt uh, zwaar doorbroken moet Had worden. Had niemand je gewaarschuwd? Um, nou, nou, er was nog niet zo'n boek, nee. Nee? Nee. En was het bespreekbaar? Want het klinkt ook een beetje alsof het toch eigenlijk een taboe is. Nou, alsof je het, het niet wel. mag zeggen. Ja, dat is het wel. Uh, vrouwen die kijken mij, toen ik hiermee begon, ik, ik schrijf een column in de flair. En toen ik met de eerste columns begon hierover, toen, toen was kreeg ik. heel veel reacties van vrouwen. Ja, ja, hoe dacht je dan dat het voor de vrouw was? Oh ja. En, uh, en die, die, die, worden, die, die worden heel dik en die krijgen last van hun benen. En die scheuren uit en die worden ingenaaid. En jij <lacht> zit ernaast als een zak popgrond. Oh, oh wat heb jij het toch zwaar? Maar mijn, uh, het moraal van mijn verhaal is dat dingen naast elkaar kunnen bestaan. Voor de vrouwen zijn er echt 999.000 en één boek geschreven, uh -huh. en voor mannen niet zo heel veel. Nee, nee. Dus heb jij dat gemist even de voer? Een boek uh, over hoe het was om vader, hoe het is om vader te worden? Nou, ik, ik, ik, ik, wil, uh, ik wil je niet uh, gaan ja, logisch straffen. Misschien is het in Nederland zo geen boek, maar, in, maar, in België is alles anders. In België gedaan, is uh, alles anders. Uh, in België is We hebben alleen geen regeringsteven. Ik heb het eerst België. Ik herinner me destijds dat ik met heel veel plezier dat boekje van Bill Cosby heb uh, gelezen... dat niet echt vol praktische tips staat... maar wel erg om te lachen was. Ja. Ja, en dat ging ook over het vaderschap? Dat ging ook over het ja, vaderschap. Ja. Professor Woltering, ooit een behoefte gehad aan een boek over het vaderschap? Uh, nee, daar heb ik helemaal nooit behoefte aan gehad. <laughs> oh, dat, uh, dat, Sorry, was. Ja. Uh, dat ging allemaal vanzelf. En het is vast een heel leuk boek, maar ik ga het niet lezen. Was de grote verandering in uw leven, het vaderschap? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik, uh, nee, dat is allemaal heel soepeltjes verlopen. Ik weet ja. ook niet waarom. Hebben, ik heb er ook geen vier, maar slechts twee. Dus... Ja, dat scheelt dus misschien ook. Amateur, wel. Amateur. amateur. Ja. Ja. Ja. Uh, wat mij opvalt is het, uh, het, uh, de nachtrust. Die komt veel voor in het boek, namelijk dat je die niet meer hebt... als je eenmaal ouder bent geworden. Ja. En dat is wel een hele grote ingreep in je leven. Nou ja, dat, dat, is, dat is het natuurlijk. Uh, mensen kunnen tien dagen zonder slapen en dan vallen ze dood neer. En mensen kunnen een uh, uh, hongerstaking kan je drie maanden volhouden. Dus het slaap is echt extreem belangrijk voor mensen. En je wordt daar nukkig van en narrig van. En je krijgt irritaties onderling. En dat merkt tenminste bij mij en mijn vrienden. Dat is dan inderdaad uh, en, is, uh, en is 15. Maar dan hoor ik dat heel erg. Dat mannen dat echt toch wel heel lastig vinden. Elke nacht weer op. En, de, en ook onderling. En je vrouw is blij dat ze slaapt. Dus als jij er zegt van lieve schat. Ja, dan krijg je al zo'n diepe zucht van wat dacht je zelf? We gaan lekker slapen. En dat is, dat is een ding. En voor mannen van, van, van rond de 30, midden 30, Die uh, vol van testosteron en levensvreugd staan. Is dat echt een ding. Ik zie een paar mannen heel hard lachen. Aan de andere <laughs> kant wat gehad, want glas. Dat zijn de regisseur en, uh, en de eindredacteur. Ja. Herkenning blijkbaar. Herkenning. Ja. Dus het, het zijn geen tips. Het zijn vooral herkenbare verhalen. Met een vette ironische knipoog. Had het boek tien jaar geleden ook kunnen verschijnen? Uh, nou, toen... toen, uh, toen uh, nee, niet voor jou, Toen maar... was ik nog niet... Uh, nou, <laughs> dat, dat had best gekund. Uh, en Dekkers heeft wat dat betreft het ijs gebroken voor veel vrouwen... om ja. heel, heel expliciet over sommige dingen te schrijven. Nou, heel uh, expliciet inderdaad. Uh, uh. Ja. Uh, en, uh, en, uh, en ik weet het niet. Er was, tien jaar geleden was iedereen opeens een metroman. En dan moest je met Birken en een draagzak en allemaal maar gevoelig. Ja, daar heb ik mezelf ook... Ik ben helemaal geen mannen, mannen, mannen, voetbalmannen, mannen. Maar dat, dat vond ik ook allemaal wat iets te, te zeig en ja. iets te esoterisch. Daar verzet je je ook een beetje tegen in dat boek, hè? Ja, dat, is, dat, dat, is, dat, dat geloof ik nooit. Nee? Nee. De dat zullen, is ze zullen zo... de best zijn. Ze ja. zullen de best zijn. Die alles goed doen en alles leuk en aardig vinden... en alles van hun vrouw begrijpen. Die zullen de best zijn en nooit zin hebben in uh, een actieve nachtrust. Zullen we het maar zo noemen. <lacht> dat zal best en die zullen overal begrip voor hebben. Nou, die zullen er zeker zijn. Maar de meeste mannen, ja, die denken toch vrij eendimensionaal. En dan? Um. Nou, die, die, die, die, het die, maar die, die zullen, nee, nee, nee, maar dat kan, begrijp je allemaal. Ja, dat begrijp ik heel dat goed. Met twee kinderen begrijp je ja, dat allemaal. Ja, ik begrijp dat heel goed. En vooral die nachtrust, dat herken ik ook ja, wel. Ja, dat, dat, dat, dat is heftig. Dat is echt heftig. En uh, ik heb het heel goed getroffen, gelukkig. En met mijn vrouw die uh, uh, ook dol is op slaap, maar heel relaxed in de vel zit. Maar ja, ik heb ook veel uh, vriendinnen en familie om mij heen gezien... waarvan de vrouw zwanger was. En ja, die waren toch wel vrij uh, gefocust, zullen we maar zeggen... Daar moet je dan ook mee omheren gaan als man. Ja. Jij ja, bent vooral bekend geworden als zanger. We hebben even een, een klein stukje van een liedje. wat je hebt geschreven voor je oudste zoon. In elk huis een eigen speelgoed. In beide harten op zijn plek. Ze zegt: we doen het heel goed. En aan liefde geen gebrek. Elke week een aantal dagen. Maar die gaat te snel voorbij. Je mag niet klagen, maar ik mis de helft van mij. Ja, dat is een liedje over je zoon. Je hebt een zoon met een eerdere partner en drie dochters met je volgende partner. Is het verschillend dat vaderschap, als je gescheiden vader bent, van het? Vaderschap voor ja. dochters waarmee je met de, met de partner gewoon in een, in een huishouden leeft. Dat, ja, dat vind ik vrij. Uh, dat is, vind ik heel lastig. Ik vind het heel lastig om zo'n geamputeerde uh, uh, lijn te hebben met je kind. Want het is een weekje op, weekje af, weekje op. En dat is natuurlijk net zozeer voor mijn ex-vriendin zo. Uh, en dat liet je de helft van mij. Ja, het merk je ook dat mensen dat heel erg herkennen. Dat is heel erg lastig. Want je bent een week. Kinderen, uh, kun, kinderen kunnen elke week of elke maand weer in een ander, ander gevoel zitten. Of uh -huh. met iets anders bezig zijn. Dan kan je dat weer net missen. Of die komt terug en die heeft andere gesprekken thuis gehad. Of die komt met onderwerpen thuis waar je niet bij bent geweest. Uh, dat, dat, vind ik een, uh, ja, dat vind ik een groot verdriet. Ja, ja. en dan, dan is het gewoon om je heen hebben van je kinderen elke dag. Is eigenlijk gewoon veel mooier. Dit is, ja, is prachtig. Ja. Ja, Je is prachtig. kijkt er ook heel gelukkig bij. Geluk. Uh, het boek is geschreven uh, voor het meest voorkomende type man. Uh, wat is dat? het meest Oh, is dat zo? Ja, nou ja, tenminste, oh, ja. dat las ik ergens. Oh, dat is, uh, dat is ben mooi, jij dat zelf? Uh, dat, is, uh, of, uh, dat, is dat is een mooie misleidende reclame. Ja, dat is een mooie, mooie ja. misleidende marketing. Bart van Op Zeeland, grijp in nu. <laughs> maar wat is nou het meest voorkomende type man? Nou, ik geloof dat het meest voorkomende, thans, zoals ik ze graag wil zien... zijn toch mannen die dat heel erg graag willen vader zijn. En die... Uh, die, uh, die uh, niet hormonaal geholpen worden door moeder natuur. En dat is voor moeders, wat dat betreft, overkomt het hun ook voor een groot deel. Omdat ze hormonaal veranderen en daardoor emoties krijgen die ze niet kennen. Maar daardoor ook wel enorm gesteund worden door iedereen. En door praatgroepen en door de, door de yoga en door, de, door het uh, consultatiebureau en door de kraamhulp en door al die mensen. En heel natuurlijk. En god, hoe is het nou met jou en hoe voel je je deze week? En, en er zitten heel veel mannen zitten daarnaast en die voelen zich wat dat betreft. af en toe echt inderdaad. als jean lou En. als die zakpot Ja, waar je oh, net ja, ja. En, en, en uh, dat is, die bedoelen dat helemaal niet zo slecht. Uh, maar dat is af en toe wel. is er af en toe. Uh, hoog tijd voor af en toe. een hele goede, slechte grap. En. Um, en de meeste mannen zijn natuurlijk. al die mannen die ik ken. die zijn intens uh, dolgelukkig met hun kinderen. maar het begint bij de meeste mannen. meeste mannen na een jaar. ja, want jij, jij, jij zelf zegt ook. ik heb niet zoveel met baby's. Ja. Ja, verklaar je nader? Oh, verklaar me nader. Ja, nou eens. Ja, nou, ja nee, ik, ik, heb, uh, ik, ik weet inderdaad wat een condoom is. En ik ben geen masochist, dus ik weet, ik weet ook hoe je, je weet uit, hoe die kinderen stoppen. ontstaan, Precies. Ja. Ja. Dus ik had het ook niet kunnen doen. Uh, ik ben heel erg blij dat het wel zo is. Maar de, de, de zwangerschap, de bevalling in het eerste jaar... Nou, godzijdank is het omgedraaid. En leven ze heel lang, hopelijk. En is de balans uh, draait hier heel goed uit. Uh, dus ik heb ze heel lang als ze langer zijn dan, of, ouder zijn dan één... Want het eerste jaar, ja, dat, is, dat is weinig contact en, en een lui... en een beetje plassen en een beetje doe en da en over, nou ja, en ja, hou er niks vast en je kan er niks mee. En, en ik chargeer. Maar dat is wel wat de meeste mannen vinden van baby's. En dan na een jaar? En Nou, nee, ja, dan gaan ze een beetje praten en dan is het dat-da... en dan is het dit en dan houden ze een flesje vast. En, en dan, krijg, dan, dan gaan ze een beetje lachen en dan rollen ze een balletje over. En, en over, kijk eens wat dan ook. Ja. Maar dat, de meeste mannen vinden dat echt... begint dat pas. En bij sommige mannen begint dat pas na een jaar of tien, vijftien... als ze zeggen, nou dan kan ik met hem voetballen. Nou, zo erg is het helemaal niet. Maar de meest voorkomende man... Heeft wel. Nou, heb je hem toch weer? Hè, die ja, nou ja, volgende. ik zal je helpen. Ja, dus, dank uh, je, dank, <laughs> dank Heel fijn. Die, uh, die, die, die, die zegt toch wel, nou ja, dank je wel. En ik zou inderdaad, ik heb er nu vier, ik zou als ik, als ik er eentje kon krijgen uit het universum van één, zou ik ook nog wel een vijfde willen. Oh ja? Ja. Alleen niet dat eerste jaar. Nee, nou, dat is mooi geweest. Ja, nee, okay. dat vind ik echt wel mooi. Dus je, geweest. Wilt, je wilt er nog wel eentje aan. Nou nee, dus. Adopteren nee, dus, kan dus. ook, hè? Ja, nee, dan zijn ze dus, ook wat ouder. Ja, maar uh, ik, ik uh, dank God op mijn blote knieën dat, dat, uh, dat je ja, er vier hebt. Je schrijft ook over de combinatie zorgwerk. Dat is natuurlijk ook een heel ding voor ja. vrouwen, maar ook voor mannen. Mm -hmm. Jullie hebben allebei een heel ingewikkeld leven wat dat betreft. Niet een baan uh, van negen tot vijf. Dus... Nee, daarom maak ik het ook heel flexibel. Dus ik zorg ook inderdaad dat mijn afspraken zijn na negen uh, uur. En ik zorg dat ik uh, uh, smiddags uh, over het algemeen vrij ben. En af, uh, afspraken s'avonds uh, na half acht, acht uur... Dus je kan ook heel flexibel zijn als je in dit geval een zzp'er bent. Ja. Uh, dus daar kan, kan, kan je er heel veel mee doen. En dat is, vind, ik, vind ik fantastisch. vind ik heel fijn. Is dat eigenlijk misschien makkelijker dan wanneer je wel van 9 tot 5 op kantoor zou zitten? Nou ja, dat weet ik niet. Maar ja. het, het, het, het zijn ook keuzes. Ik hoor altijd heel veel mannen en vrouwen. Die willen dan allemaal maar werken. En al die kinderen moeten maar in de naschoolse opvang. Ja, dan, dan denk ik ook wel eens van god, waarom heb je ze dan? Dat vind ik ook altijd een beetje treurig. Dat ja. iedereen maar alleen maar met zijn eigen carrière bezig moet zijn. En dat die kinderen in een soort uh, wachtkamer zitten... totdat papa en mama klaar is met werk. Vraag ik me ook wel eens af. Denk, nou ja, dus een paar keren per week. Daar zal zo'n kind echt niet armer van worden. Maar al die opvangen, dat, dat is fantastisch. En al die vrouwen moeten maar werken. En al die mannen dat, dat moeten wat we hier allebei op oude ja. ouderwetse taal nee nee ik vind echt nee ik ik, ik, ik, ik pleit juist voor het grote het, de, de grote rijkdom van het hebben van een kinderen en het hebben van uh, relaties binnen je gezin mm -hmm. en dat ik vind in onze gemeente in onze samenleving dat uh, de noodzaak van een carrière uh, die die zie ik ook die heb ik ook maar ik vind wel dat dat altijd gezien wordt als het grote goed. Dat je een carrière moet hebben. En daardoor ook heel veel vrouwen die als ze een kind krijgen denken... nou, ik zou een paar daagjes minder willen werken. Ook door zichzelf. Dat ze denken, nou god, ja, tel ik dan, dan wel mee? En mensen die er naar kijken alsof je, alsof je dan niet meetelt, Alsof dat dan minder is. Ik vind opvoeden de eh, belangrijkste taak. Dus nee, dat, noem het ouderwets. Nou, ik vind het allemaal prima. Maar ik denk echt dat je daar ook leukere kinderen van krijgt. En dat je er uiteindelijk ook gelukkiger van wordt. En dan maar kijken naar de overheid of ze jouw ambities allemaal willen faciliteren door opvang tot van 9 tot, 9, 9 tot 6. Ja, nou ja, ik, stel daar, ik zet daar wel een vette uh, vraagteken ja. bij. Ja, Dan mag ja. ik eens één ding erop ja, zeggen. Dat, dat valt overigens best mee in Nederland. Heel vaak lopen Nederlanders in trends voorop. En mm -hmm. op gebied van de, de plicht haast om met z'n beide carrière te maken... Nederland heeft een relatief lage arbeidsparticipatie uh, bij beide partners... als je dat vergelijkt met buitenlanden. En mijn vrouw merkte dat gewoon heel sterk. Toen wij nog in België woonden, toen, toen vond men het onbegrijpelijk... dat zij als juriste thuis bleef voor de kinderen... En in Nederland was die maatschappelijke aanvaarding veel groter voor. Mensen nice. vinden dat hier gewoon Fijn. meer een, een logische keuze. Nou, we ja. hebben we toch ook nog een ding genoemd wat beter is in Nederland <laughs> ja, dan in België. Ik noem nog even de titel van je boek, maar je krijgt er wel heel veel voor terug. Wordt aanstaande woensdag gepresenteerd. Dankjewel, Bastien. Dankjewel. Waiting on the World to Change van John Meyer. Wereldweek. Met Steven de Voer van de Belgische Kant. Maar dat is inmiddels wel duidelijk. De standaard. Steven, we gaan het hebben over de verkiezingen in Portugal. Portugal eh, landt net als Griekenland en Ierland zwaar in de financiële problemen. Klopte aan bij het noodfonds. En eh, dat was onder het bewind van de eh, socialist Socrates. En zijn regering viel, daarom waren die verkiezingen. Wie, uh -huh. wie heeft ze gewonnen? Uh, rechts. Uh, Centrumrechts, zeg maar. maar. Maar toch duidelijk rechts. Uh, je zou kunnen zeggen dat de, de verkiezingen niet echt nodig waren. Omdat uh, eenmaal, onlangs dus nadat die regering gevallen was van, van Socrates. dat uh, er met de moed in de schoenen uh, getekend is moeten worden. Uh, op die 78 miljard uit het noodfonds geleverd door het IMF, door de Europese Unie, door de Europese Centrale Bank. En daar stonden spijkerharde garanties en heel sterke besparingen voor uh, in ruil. En alle grote partijen hebben daarin moeten instemmen vooraf. Er was op de communisten nou was er niemand die zei, want dit is onzin. Uh, iedereen zei, we gaan dat inderdaad moeten doen. Maar wil dat nu zeggen dat, het, dat, dat de verkiezingsuitslag uh, helemaal geen verschil maakte? Nee, eigenlijk niet. Want ik denk dat de, met name de financiële markten en Europa wel blij zijn dat er zo'n duidelijke uitslag is. Dat heel duidelijk die... Uh uh, centrumrechtse partij van, uh, van Passos Coelho... die nu de nieuwe premier gaat worden... dat die zo'n duidelijk mandaat hebben gekregen van de kiezer... dat je ook niet uh, te veel meer moet zitten kissenbissen... In, de, in een coalitievorming... dat je er echt meteen tegenaan kunt gaan. Want er is verschrikkelijk veel werk aan de brengen. Ja, de Portugezen dus, hebben dus eigenlijk zelf laten zien in deze verkiezingen... wij realiseren ons dat die ingrepen nodig zijn. Ja. Is dat een andere houding dan de Grieken bijvoorbeeld? Zeer sterk. <laughs> het is een beetje raar om die vraag te stellen... want het antwoord ja, is duidelijk... Nee. Ja, nee, maar ze zijn, ja, ze zijn natuurlijk vergelijkbaar qua, qua lot. Ze zijn trouwens ook wel wat vergelijkbaar qua economische situatie. En dan, ja, een stuk dat, dat overdreven dienstbetoon, de, de overdreven grote ambtenarenapparaat en zo. Uh, ze lijken wel wat op elkaar. Maar de reactie daarop, als, uh, ik ben vorig jaar enkele dagen gaan rondlopen in, uh, in Griekenland voor, uh, voor reportages over dat de bevolking daar reageerde. En daar heb je toch heel sterk nog, dat, wat, wat zijn wij nu toch het slachtoffer van, van die Europese gestrengheid? En als je dan nu vergelijkt in Portugal... dan en dat merk je dus trouwens aan de, aan de stembusuitslag... Portugezen schijnen toch gemiddeld genomen veel meer te beseffen... dat ze deze ramp min of meer over zichzelf hebben, uh, hebben afgeroepen. Uh -huh. Dat ze al bij al blij mogen zijn voor die internationale steun. En het feit dat ze dan ja, een, een heel aantal jaren zeer sterk de, de broeksteen moeten aanhalen... dat dat er nu eenmaal bij hoort. En wat, wat is er dan fout gegaan in Portugal? Nou... Uh, je hebt om te beginnen uh, ja, een, veel, een veel te zwakke uitbouw van de eigen economie. Net als in Griekenland trouwens. Waardoor dat bijvoorbeeld voor, voor wat betreft werkgelegenheid veel te veel op het op ambtenarenapparaat is, uh, is geleund. En, en verder ook, dat is ook weer iets dat beide landen gemeen hebben. Allebei hadden ze in de vroege jaren zeventig... Een fascistoïde uh, militaire regering aan, uh, aan, aan de macht. Uh -huh. Hebben ze dus een, een, een linkse revolutie daartegen gehad, waarbij een soort ja, wat uh, ouderwets uh, militant Marxisme daar heel lang in de mode is gebleven en dat die, die hele derde economische weg daar niet is, uh, is, is doorgedrongen. Uh, met als gevolg ja, dat, dat, dat die eigen economie enorm zwak staat. Uh, Werkloosheid van, uh, van 12%, jeugdwerkloosheid nog veel groter. Uh, 2 miljoen op de 10 miljoen die uh, onder de armoedegrens uh, leeft. Uh, en ja, het ziet er ook niet naar uit dat het snel gaat verbeteren. Uh, er wordt Voor de volgende twee jaar wordt er een daling van de economie. Een inkrimping met 4% verwacht. Ja. Terwijl het overal anders toch uh, een beetje aan het uh, terug aanspengelen is. Dus uh, ja, ze zitten echt heel erg in de knoei. Ja. Uh, ze hadden die 78 miljard absoluut nodig. Maar ze zijn kennelijk wel bereid om... om ja nu de maatregelen, de, de te, maatregelen nemen ja. te nemen die ja. nodig zijn. Nou het valt ook op dat er ook nog een populistische rechtspopulistische partij is... die uh, gewonnen heeft in de verkiezingen. Ja. Uh, wat, hoe moeten we die partij plaatsen? Is dat een beetje PVV-achtig, Vlaams Blok-achtig, Vlaams hmm, Belang-achtig? Of, of is dat, klopt dat niet? Wat, wat, nee, wat, wat overdreven. Ja. Uh, om te beginnen hebben ze, zijn ze niet van die grote. Uh, je hebt nu uh, de, de PSD van Passus Coelho. Dus CentrumRex heeft een 38% gehaald... Uh, ze hebben dan de steun nodig van een coalitie van twee andere partijen. waarvan dat die populistische er dan eentje is. En die haalde samen, die coalitie haalde samen 11 procent. Dus dan nou weet ik niet de precieze verhouding. maar laat ons zeggen dat die populist ongeveer 5 à 6 procent heeft gehaald. Dus dat is geen klein. wilders nee. Dat is relatief klein. Bovendien is het geen nieuw fenomeen. Het is meer zo'n soort. Uh, ja uh, hij, uh, hij, uh, hij is al een dagje ouder, uh, die, uh, die Portas. En uh, hij uh, is al jaren uh, aanwezig. Uh, zowel in de politiek als in de journalistiek heeft zo'n tijdje zijn eigen televisieshow gehad het is meer zo'n beetje een, een, een, een narfiguur die uh, op een heel volkse komische manier uh, tegen het establishment durft ingaan, dan dat het echt een, een machtspoliticus is die, die nu met het uh, pistool uh, tegen het hoofd van de regering kan zeggen uh, nu ga je doen wat ik wil, of oh. ik laat jullie vallen hij, laat ook niet, hij zal dus ook niet de hervormingen die nu nodig zijn tegen gaan houden? Nee, nee behalve de communisten die dus de, de tamelijk belachelijke. Is, die hebben gedaan, dat, uh, dat, dat misschien uh, dat hele noodfonds maar geweigerd moest worden en dat ze uit de Europese Unie zouden moeten stappen, wat nou ja, een complete economische ramp zou betekenen uh -huh. voor Portugal. Maar behalve die communisten dus, uh, is, er, is er niemand die ontkent dat er uh, Sterk bespaard moet worden. Alleen is Socrates en de, en de socialisten zijn dus sterk afgestraft. omdat de bevolking vond dat die te veel warm en koud uh, aan het blazen waren. Dat die uh, ja, op het ene moment zeiden we: ja, we moeten inderdaad sterk besparen. maar op het andere moment dan toch niet durfden uh, daar nee, verder genoeg in te gaan. Nee, en de volk zegt nu: nou, kom op, grijp dan maar in. in Griekenland zien we ook veel demonstraties, veel boze. Burgers. En, Verwacht je dat in Portugal ook dan? Ja, kennelijk zijn de Portugezen toch iets, uh, iets kalmer van aard. Uh, uh, als je vergelijkt in Griekenland, daar uh, breken jonge anarchisten uh, de hele binnenstad af als ze niet tevreden zijn. Als ze uh, in Portugal niet tevreden zijn, dan sturen ze naar het Festival... Een, uh, een protestliedje in het Portugees. Waardoor dat de rest van Europa dat toch niet begrepen heeft waar het over ging. Ja. Ja, het klinkt als heel redelijk eigenlijk allemaal. Uh, het schijnen redelijke mensen te zijn. Ja, ja. Het is wel natuurlijk het, la het land dat ook altijd al het arme kindje. Van ...van Europa was. Hè? Hoe heeft het daar dan zo uit de hand kunnen lopen? En nou, dat zijn ze natuurlijk allemaal wel... ...dat is, dat is het vreemde trouwens wat betreft Ierland... ...van Griekenland en Portugal kun je zeggen... ...dat ze altijd wel een beetje bij, tot de arme kindjes van uh, Europa hebben behoord. Ierland is dat lang geweest, is dan in de jaren negentig... ...de Keltische tijger uh, ongelooflijk beginnen boomen... ...dan dacht je van ja, die hebben uh, hun lot uh, tot uh, in de eeuwigheid veranderd... ...en dan blijkt dat je op een gegeven moment toch terug het arme kindje wordt. Ja, uh. nee, zo is dat bij Portugal dus ook. Goed, we gaan zien, uh, Steven, uh, hoe het uh, zich gaat ontwikkelen in Portugal... ...en welke hervormingen doorgevoerd gaan worden. We gaan naar onze dichter bij de dag. Frank van Pamelen. Frank, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jij twitterde al dat er allemaal hele leuke onderwerpen waren. Dus ik ben heel ja. benieuwd uh, naar je gedicht. <laughs> het, het gedicht heet Zaad. <laughs> een vader heeft het moeilijk... En soms heeft hij het te kwaad. Al is hij zo gewassen uit de kluiten. Toch maakt hij zich vaak zorgen om de toekomst van zijn zaad. De teler maakt zich zorgen om zijn spruiten. Want wat er ooit ontkiemd is in een vochtige omgeving... en wat in alle onschuld wordt geboren... krijgt in de eerste jaren in de vader zijn beleving... de vreselijkste dingetjes te horen. Zijn opvolgmelk is slecht voor hem. Zijn fruithap heeft geen fruit. Zijn jokiedrinkje is één grote klucht. De dingen die ze bakken en dan prakken naar verluid... is al met al vooral gebakken lucht. Komkommers vol bacteriën en paprika en sla... en alles wat men in de media rot vond. De vader, Taylor, kijkt vermoeid tv en leest het na. En voelt zich bijna als een zak vol potgrond. En Taylor heeft het moeilijk en soms heeft hij het te kwaad. En haalt hij zijn gewassen uit de kluiten... dan maakt hij zich vaak zorgen om de toekomst van zijn zaad. De vader maakt zich zorgen om zijn spruiten. Dank je wel, Frank van Pamelen, voor dit prachtige gedicht. Bravo. We nemen afscheid van onze gasten. Ernst Woltering, Bastiaan Ragas, Steven de Voer en Bart van Opzeeland. Jezus is, um, is Isa En voor de christenen? Een um, prof... Um, god. Ja, dat wou ik net zeggen... Straks een reportage over islamonderwijs op openbare scholen. Dat loopt nog niet erg goed. Tot zometeen. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu. Good morning, Your Honours. The Prosecutor versus Ratko Mladic. Thank you, Mr. Wetterstad. Mr. Mladic. Would you please state your full name for the record? Ja, Sam. General Radkom Radic. Radio 1: Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?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 Cursus Spaans. Peg onderweg. Hoe zeg je de airco is kapot in het Spaans? Uh, los uh, airconditionados esta uh, completamente capurvids. En nee, of of les airco esto menia un defecto. Zoiets. Voorkom gedoe. Doe gratis de Peugeot vakantiecheck. Dan wordt uw auto op 28 vitale punten gecontroleerd. Bel 0800 Peugeot voor een afspraak of kijk op peugeot.nl.